Nou, eigenlijk niet. Ja, met de honden af en toe, ik heb honden, dus dan nee. ga ik af en toe mee ja. naar het strand, maar voor de rest eigenlijk weinig. Mm -hmm. Dus je gaat lekker wandelen met ja. de honden op het strand. En uh, waarom zijn je ouders naar Zandvoort gekomen als ik vraag me? Nou, we kwamen hier altijd al uh, wandelen, eigenlijk op mijn vaderse vrije dagen. Dus uh, ja, mm. ze vonden het hartstikke leuk. Dus gingen we eigenlijk uh, verhuizen. Ja, en zijn je ouders ook uh, zakenmensen? Nee.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 But I know you singing, and I think can only get better. Can only get, can only get, think it over me. Mean, you know, I know that things can only get better. I sometimes lose myself.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 Sweet. Some people call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 And tell me nothing's wrong. They yeah. yeah. Étrangement bien, c'est une toute l'histoire du tout peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Marion Koekoek met het NOS journaal. De spelersbus van FC Twente is onderweg naar het stadion van AZ in Alkmaar met stenen bekogeld. Enkele ramen versplinteren, maar de bus kon gewoon verder rijden. Enkele mannen met bivakmutsen stonden op een viaduct bij Heemskerk de Enschedeze voetbalploeg op te wachten. Toen de spelersbus voorbij reed, gooiden ze drie stenen naar beneden. Goedenavond, dit is CFM Politiek. Met uh, wederom een uh, uitzending van de raadsvergadering van de Zandvoortse Raad op uh, dinsdag 13 april. Het wordt de eerste raadsvergadering voor de nieuwe raad na de verkiezingen. We zullen vanavond uh, hebben een lange agenda. Uh, we zullen uh, allemaal korte punten zien. Voornamelijk punten waarin geloofsbrieven worden overhandigd. Waarin mensen worden benoemd en bevestigd in hun functie. Uh, we zullen geen uh, andere punten tegenkomen. Uh, de, winkelsluiting. de winkelsluitingswet uh, maakt Jaap Kerkman me op uh, attent. Die komt dan nog uh, als punt daarbij. Uh, het zal dus een avond worden voornamelijk voor kennismaking uh, met de raadsleden, vooral de nieuwe raadsleden. De techniek, uh, had ik nog niet gezegd, is in de handen van uh, Pascal van der Beek, die ook uh, zorgt voor de muziek. Pascal, heb jij uh, een passend muziekje op staan? En wat? Um, ik heb nog een. Uh, wat ik heb klaarstaan is of Seal of Desiree, dus, maar ik hoorde net al geroesmoesen in de zaal. Uh, Oké, okay, dus Hallo, de verbinding de is er al. Hallo, muziekervouker, en dergelijke. Oké. Okay. Dus ik kan hem nog wel verzekeren, start in ieder geval. 1. Start het muziekje en zodra ja. de burgemeester de beroemde klap geeft, dan dan start het. Stopt of eenmaal een week. De grote man met de man met halen. de, de hamer. <laughs> Your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, all I know, love will save the day. Harold, what your mother said, Read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different.